6 uur het NOS-journaal. Renate Evers. Wilders gaat toch door met onderhandelen. Politieactie bij voetbalwedstrijd verboden en Anton Geesink station in Londen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV hebben zojuist hun besprekingen van vandaag afgerond. Gisteren werd het overleg eerder afgebroken dan voorzien, volgens de Rijksvoorlichtingsdienst, omdat de onderhandelingen door een moeilijke fase gaan. Dat zou vooral komen door oneenigheid tussen de PVV aan de ene kant en VVD en CDA aan de andere kant. Vanochtend kwamen de zes onderhandelaars weer bij elkaar... en kort voor twaalf uur werd bekend dat ze hun besprekingen voortzetten. Ze zien voldoende perspectief om tot afspraken te komen. De oppositie reageert verdeeld op de ontwikkelingen. PvdA-leider Samson vindt dat premier Rutte een doodlopende weg opgaat. De SP vindt dat er eigenlijk weinig nieuws is... en dat iedereen in Den Haag over elkaar heen buitelt. pvv leider Wilders twitterde vanmiddag dat de oppositie in een moeilijke fase zit.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 Ex-PVV'er Brinkman is kritisch over de dierenpolitie. Als in het katshuis wordt gepraat over bezuinigingen op de politie... dan moet de dierenpolitie bovenaan de lijst staan, zei hij in de Tweede Kamer. Hij voegde eraan toe dat hij het liefst ziet dat er niet op de politie wordt gekort. Brinkman zei dat het Kamerlid Brinkman nu anders denkt over de dierenpolitie... dan twee weken geleden. Toen zat hij nog in de fractie van de PVV.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 Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de financiële problemen... van onderwijskoepel Amarantis, waar 55 scholen onder vallen. De meeste staan in Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort. In het onderzoek wordt gekeken naar de rol van het College van Bestuur... de Raad van Toezicht, de medezeggenschapsraad... en de accountant van de instelling. Tweede Kamerleden van de SP en de PVDA hebben de minister gevraagd... hoe het nu verder moet met de 30.000 leerlingen van Amarantis... Ook willen ze dat de minister onderzoekt of de verantwoordelijke bestuurders persoonlijk ter verantwoording kunnen worden geroepen.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 Het weer, het is overwegend bewolkt. In het oosten en noordoosten kan lokaal wat regen vallen. Morgen vrij veel bewolking, maar wel droog. Het wordt al een graad of 12 en er staat een stevige noordwestenwind. De dagen daarna verandert er weinig. ANEB, ah, verkeersinformatie. Het is een gemiddelde avondspits. Alleen bij Amsterdam valt het relatief mee met deze spits. Nou, in de rest van het land is het gewoon nog druk. 47 files. Een paar opvallende zaken. De A2 Belgische grens richting Maastricht. Tussen IJsden en Maastricht 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Langdurige werkzaamheden veroorzaken wat langere files op een drietal wegen. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetemouderdorp, 9 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk, 10. En de A50 van Arnhem naar Os, knooppunt Valburg, 8 kilometer. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Open Kijk op funda.nl. Dit is dichters naast is. Nee, liet je daar dalen. Een winteraconiet. niet. De kracht van het bloemetje zit de hele winter al in de bol opgeslagen. Van de een op de andere moment knappen ze open en stuur ik een tapijt van bloemen. Je kunt bijna zeggen, ze voelen het licht en het is lente. De natuur sloof zich uit. Komt het zien bij Natuurmonumenten.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 Vanavond bij de EO, 5 over 9 op Nederland 2. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkent.nl Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Zes minuten, zeven minuten alweer over zes. Goedenavond. De politie mag geen acties voeren tijdens de wedstrijd Go Ahead Eagles Den Bosch. De korpsbeheerder kreeg dat via een kort geding voor elkaar. Straks zijn reactie. De onderhandelaars van VVD, CDA en de PVV zijn voor vandaag klaar in het Katshuis. Vanmorgen om tien uur kwamen ze na de moeilijke fase van gisteren. Weer bij een. Rond 12 uur vanmiddag werd bekend dat ze toch weer doorgaan met het beraad. Bij het Katshuis staat politiek verslaggever Hans Andringa. Hans, zijn ze allemaal al vertrokken? Allemaal vertrokken. Geert Wilders, Sybrand Haasma Buma in de auto samen met Maxime Verhagen. Ze zeiden niks. Stef Blok en Mark Rutte gezamenlijk op de fiets, en die hadden heel verrassende teksten... zoals Goedenavond, heren, tot morgen, en eventueel Prettig Weekend. Dat laatste heb ik niet helemaal goed kunnen horen... maar het leek er verdacht veel op. En uh, daarna gingen ze samen fietsend weer weg. Dus of er echt inhoudelijk uh, verder is onderhandeld, uh, dat weet niemand. Tenminste, wij niet. Nee. Nee, we hebben daar uh, niks van kunnen loskrijgen. Uh, krijgen. We weten alleen dat er morgen wel uh, weer verder gepraat wordt. Maar uh, wat er vandaag besloten is en uh, waar men nu precies mee bezig is... dat blijft allemaal nog een beetje de vraag. Je zou natuurlijk wel kunnen verwachten dat ze toch wel een stap hebben gemaakt... Uh, want stel dat het nu allemaal klopt wat wij de afgelopen 24 uur hebben gehoord. Dat Geert Wilders nog een dagje zou moeten, een nachtje zou moeten slapen over de vraag... wil ik wel mee met al die bezuinigingen en hervormingen die van mij verwacht worden... op het gebied van de woningmarkt, van de sociale voorzieningen. Eh, dat zijn dus allemaal zaken waar hij nog even over moest nadenken of hij dat allemaal eh, wel zou slikken. Als dat klopt, en ze hebben hier vanaf tien uur tot zes uur door zitten praten... dan mag je toch wel verwachten dat ze inderdaad inhoudelijk een stap verder zijn gekomen... en dat ze toch verder hebben gepraat om die maatregelen ook te nemen. Ja, want je hebt niet zeg maar, een, een, een feit te horen gekregen... wat Wilders ertoe heeft bewogen om weer aan tafel te gaan zitten. Nee, uh, sterker nog... Wij moeten maar geloven dat die uh, berichten die wij de afgelopen 24 uur allemaal hebben gekregen... over wat de reden is van het oponthoud uh, vanaf uh, woensdagmiddag tot aan uh, vanochtend... dat dat inderdaad is wat we te horen hebben gekregen. Dus laat staan dat we weten wat er nu precies uh, besloten is... Je mag alleen maar aannemen dat uh, het niet allemaal flauwekul of uh, uh, spindokterij is geweest. Uh, wat we te horen hebben gekregen, dat er echt wel iets aan de hand is geweest. Uh, je kan je ook afvragen waarom is überhaupt bekendgemaakt uh, dat er door een moeilijke fase is uh, gegaan. Want als de RVD ons niks had laten weten, dan had eigenlijk niemand uh, kunnen weten dat er problemen waren. Want dan waren ze gewoon weer doorgegaan. Dus blijkbaar hing er wel iets in de lucht, moest er een hobbel genomen worden... en zijn ze vandaag eh, toch weer met elkaar in gesprek geraakt, alle drie de partijen. Toen dus zei jij dat je iemand hoorde zeggen, prettig weekend, gaan ze morgen niet verder? Ze gaan uh, morgen uh, wel verder. Ik zei ook dat ik het laatste niet helemaal goed had gehoord... maar dat leek er verdacht veel op. Nee, ze gaan morgen zeker verder. Uh, vanaf drie uur tot uh, zeven uur. Dus dat houdt in dat uh, Mark Rutte en Maxime Verhagen... ochtends nog de ministerraad hebben. En dat ze uh, dan uh, smiddags hier weer naar het Katshuis gaan... om uh, met Geert Wilders erbij verder te praten. Hans gaat bij het Katshuis. Dank je wel. De politieacties morgenavond bij de wedstrijd Go GoHead Eagles tegen Den Bosch... die gepland waren, die acties die zijn verboden. De leiding van het politiekorps IJsseland had hierom gevraagd in een kort geding... en heeft gelijk gekregen van de rechter. Het mag niet. Korpsbeheerder van IJsseland is de burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer. Goedenavond. Goedenavond. Dan neem ik aan dat ik nu een, een opgeluchte korpsbeheerder aan de lijn heb. Ja, opgelucht, maar wel gemengde gevoelens. Het is natuurlijk nooit prettig om een rechtszaak tegen eigenlijk je eigen mensen hmm. te voeren... Maar de openbare orde en veiligheid in Deventer morgenavond stond centraal. En nou, die kunnen we nu beter garanderen. Want u was bang dat het uit de hand zou lopen met te weinig politie? Ja, soms is er een sfeer rond een club. En dat is nu bij GoHead in Deventer het geval waarin de prestaties wat tegenvallen. Uh, trainer is opgestapt, Mark Overmars uh, is opgestapt. Uh, supporters proberen hun onvrede ergens te uiten. Ja, dat doen ze zonder of met wedstrijd. En uh, als er geen wedstrijd is, moet je ook politie paraat hebben. En we waren bang dat die uh, ja, onvoldoende beschikbaar was... onvoldoende gebriefd was, van te ver aan moest komen rijden. Uh, en we zijn blij dat we nu gewoon adequaat uh, uh, onze inzet kunnen plegen. Terwijl we eerder iemand van de politiebond ACP in de uitzending hadden... en die zei van ja, we, we zouden wel beschikbaar zijn. We zouden gelijk komen als er iets aan de hand was. Maar u was daar niet gerust op. Nou, en wat ik vind, de rechter vond dat ook. Die zei van uh, men zit uh, te ver weg en dan kom je bij onrust en dan ben je... Uh, niet gebriefd, uh, je moet gewoon professioneelbaar uh, kunnen werken. Uh, preventieve aanwezigheid helpt soms ook... als je wat surveilleert op plekken waar het uit de hand kan uh, lopen. Dus die argumenten hebben wij uh, aangedragen... en dat heeft uh, de rechter overtuigd. En bij de politiebond zeiden ze ook uh, zeer teleurgesteld te zijn... omdat een fundamenteel grondrecht wordt geschonden... dat ze niet mogen staken. En dat vooral omdat supporters keer op keer de boel op stijl te zetten. Wat, wat vindt u daarvan? Ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ook dat, dat uh, schenden van een grondrecht. Het valt ook op dat in de uitspraak van de uh, rechter gezegd... er zijn hier zeer bijzondere uh, omstandigheden. Uh, in deze specifieke situatie vinden wij het niet verantwoord. Maar een andere keren zou het wel kunnen. Ze hebben uh, ja, een verkeerde wedstrijd uh, uitgezocht. Dat is overigens ook vanuit het regionaal actiecentrum van de bonden... aan de landelijke... Uh, actievoerders uh, meegedeeld, maar ja, landelijk heeft men het toch uh, doorgezet. Ik denk dat er nog voldoende andere gelegenheden komen om actie te voeren, om voor hun belangen op uh, te komen. In dit geval moeten wij ook openbare orde en veiligheid in Deventer uh, meewegen. Ja, En die openbare orde is die voor morgen nu gegarandeerd met genoeg politieinzet? Nou, het loopt altijd wel eens uit de hand bij de politie... maar wij denken dat we voldoende maatregelen nu kunnen nemen... om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Ja, bij de politie, ik neem aan bij de supporters dat u bedoelt... dat het daar wel eens uit de hand loopt. Ja, nee, we hebben voldoende politie om dat te voorkomen. Oké, okay. goed. <laughs> ja? Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle. Dank. Goedenavond. Goed. Oké, okay, graag gedaan. Er was commotie vandaag in de Amsterdamse rechtbank. Daar ging het liquidatieproces verder met kroongetuige Peter Laes. Twee weken geleden ontvulde NOS Nieuws dat Laes 1,4 miljoen euro krijgt... voor het regelen van zijn eigen veiligheid. Alleen tijdens de zitting vandaag wilde het Openbaar Ministerie... daar geen openheid over geven. En daar was de rechter niet blij mee. Robert Bas, jij was bij die zitting. Hoezo niet? Nou, het openbaar ministerie wil helemaal niets zeggen. Hè? beroep zich op een geheimhoudingsplicht vanwege het gaat om een getuigenbeschermingsprogramma. Nou, de rechter heeft natuurlijk ook het journaal gezien. En die heeft daar het bedrag van 1,4 miljoen voorbij gekomen. En die wil elk weten, klopt dat ja of nee? Nou, het openbaar ministerie opnieuw vandaag zei van nou, dat gaan we helemaal niets over zeggen. En dat leidde inderdaad tot een uitval nou, van is, de... Want wie is de baas in de rechtbank? Nou, eigenlijk zou je zeggen dat de rechtbank de baas is. Maar het getuigenbeschermingsprogramma is een apart traject... en dat valt eigenlijk buiten uh, uh, het hele proces. Alleen omdat die cijfers niet op tafel zijn gekomen... zegt de rechtbank, ja, iedereen heeft erover in het land. Er is grote onrust. Wij willen het gewoon weten. En wat was de reactie daarop van het Openbaar Ministerie? Ja, Het Openbaar Ministerie bleef maar draaien. Blijft zich verschuilen achter die geheimhoudingsplicht. Ja, en dat leidde op een gegeven moment toe dat die voorzitter echt uithaalde naar die officier: van ja, maar wat is het nou? Betwist u dat nou? Of is het nou niet waar? Zegt u nou iets? Nou ja, en je zag gewoon: ja, er komt niets bij het Openbaar Ministerie vandaan op dit moment. Is dat van invloed ook op de, de, de, de, het vervolg van de rechtszaak? Nee, nou natuurlijk. Ja, uh, uh, eigenlijk is er het Openbaar Ministerie opnieuw weggestuurd door de rechtbank van we willen toch veel meer duidelijkheid. Gaat er nog eens een keer goed nadenken of hij wat gaat zeggen Of, en dat is natuurlijk altijd de consequentie in de lucht: hangt het openbaar ministerie, kan natuurlijk niet ontvankelijk worden verklaard. Dat hangt gewoon in de lucht. En dat betekent? Nou, dat het hele proces helemaal voor niets is geweest... dat alle verdachten gewoon uh, niet worden vrijgesproken... maar gewoon dat het niet ontvankelijk wordt verklaard... dat het proces niet wordt verklaard. En zijn ze die 1,4 miljoen dan wel kwijt? Of, uh... Dat is nog <güls> maar de vraag. Want er leggen nieuw voorstel op tafel. Dat heeft hij nog niet getekend. En uiteindelijk kan hij inderdaad die 1,4 miljoen al eens kwijtraken. En de S zat er vanmiddag ook zelf bij? Hij zat er ook bij. Hij heeft ook ja. een heel verhaal gehouden vanmorgen... waarin hij vindt dat het openbaar ministerie... zijn verklaring heeft gemanipuleerd. hem en onder druk heeft gezet. Dat maakt het proces ook al niet veel makkelijker. Nou. Ja, dat is... is nogal wat. Ja, zeker. En je ziet ook gewoon, nou ja, het proces had bijna afgelopen moeten zijn. 10 april had het requestoor moeten beginnen. Had het Openbaar Ministerie meer strafhuis moeten komen. Nou, dat is ook alweer uitgesteld. Dat gaat op z'n vroegst naar de zomervakantie gebeuren. Het ziet uh, niet goed uit voor het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie zit heel duidelijk in het nauw. Een dagje in de rechtbank. Robert Bas, dankjewel. Straks in Bologna, in Italië, heeft vandaag iemand zichzelf in brand gestoken. De oorzaak lijkt in de economische crisis te liggen. Wijnanswaar bij de AWB loopt het een beetje op zijn laatste pootjes op de wegen. Ja, dat wil ik nog niet zeggen, maar de drukte neemt wel af. Want er staan nog 35 files, alleen bij Amsterdam valt het relatief mee. De twee langste files die staan nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Zoetewaardendorp, 8 kilometer... Heeft te maken met langdurige werkzaamheden. En op de A20 van Rotterdam naar Gouda, voorknopend gouden, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lucella Carasso en Tim Overdik. De economische crisis leidt tot steeds meer zelfmoorden in Italië. Dat idee hebben ze daar. In Bologna heeft een ambachtman zichzelf vandaag in brand gestoken. Bas Mesters in Rome. Bas, om daar even mee te beginnen, heeft die man het overleefd, voor zover je weet? Ja, die heeft het overleefd. En in Verona heeft zich ook nog een arbeider in de inbrand gestoken. Een jongen van 27 jaar, die het niet meer zag zitten... die al vier maanden geen inkomen meer kreeg... terwijl hij gewoon in de bouw werkte. En die ambachtsman die zat met een uh, probleem met de fiscus... Uh, die, zich heeft, uh, die probeerde zichzelf uh, van het leven te benemen. Die kreeg een aanslag van 100.000 euro... en had het idee dat hij altijd net, netjes de belasting had betaald. De fiscus is steeds strenger aan het worden in Italië... waardoor uh, heel veel van die kleine ondernemers in de problemen raken. Veel mensen, arbeiders, raken hun banen kwijt. En dat leidt uh, allemaal als gevolg van de crisis tot heel veel extra stress. Is dit een op zich staand geval? Nee, helemaal niet, want de afgelopen drie jaar is alleen maar in het noordoosten van Italië... waar veel van die kleine bedrijfjes zijn, hebben 50 mensen zichzelf uh, van het leven benomen. Die zijn dus echt dood. En dat zijn uh, arbeiders weer, dat zijn ondernemers die uh, te veel schulden hadden. Maar ook heel opvallend, dat zijn ook ondernemers die uh, op zich heel veel tegoeden hadden... maar niet betaald werden. En vooral ook niet betaald werden door de overheid. Hé, hey, en waarom dan niet? Nou, omdat die overheid en vooral de gemeentes in opdracht van de centrale overheid uh, steeds minder mogen uitgeven. Dus allerlei opdrachten die er zijn uitgezet, die worden gewoon niet meer betaald door de overheid aan bijvoorbeeld uh, bouwvakkers of bouwbedrijven die gebouwen uh, repareren, schilders die overheidsgebouwen schoonmaken... Um, um, tijdelijke invallers bij het onderwijs. Al die mensen die moeten heel lang wachten op het geld... dat de overheid ze moet betalen. In totaal heeft de overheid, de staat, 70 miljard schuld bij de Italianen. En tegelijkertijd vraagt die overheid aan de Italianen... om hun belasting beter te gaan betalen. Het is een soort schizofrene paradox waarin men zit. Enerzijds vertrouwt men de overheid niet omdat ze niet betaalt... en anderzijds vertraagt de overheid de Italianen niet omdat ze niet betalen. Ja, dat schreeuwt wel om een reactie van Monti zo te horen... Monti zit in het verre, verre oosten, is op een roadtour door Azië... om te laten zien dat alles al een stuk beter gaat uh, met Italië. Hij heeft immers Italië uh, van het uh, faillissement gered. Maar je merkt steeds duidelijker dat daarmee de situatie in Italië... natuurlijk nog niet is opgelost. Misschien dat de cijfers er wat beter uitzien... en dat uh, de, de ratingbureaus er allemaal in geloven... maar de praktijk blijft nog steeds ernstig. En merk je het ook in je eigen dagelijkse leven... dat mensen hun salaris niet betaald krijgen door de overheid? Nou ja, bijvoorbeeld op de school van mijn kleinste dochter. Die school die eh, wij als ouders moeten extra bijdragen bij die school. Dat is een kleine kleuterschool. Omdat er geen plek was om onze dochter op een gewone kleuterschool van de gemeente te krijgen. Veel andere ouders konden daar niet meer komen op zo'n normale kleuterschool. Er zijn te, veinig, te veel kinderen en te weinig scholen. Dus wij betalen extra geld. Maar nu hebben we ontdekt dat die gemeente niet betaalt aan de onderwijzers daar al een aantal maanden. En ze hebben ons gewaarschuwd dat die school wel eens dicht kon gaan... als er niet snel betaald wordt door de gemeente. Hetzelfde verhaal weer. Ja. Basmesters was dat over de zorgelijke economische situatie in Italië. Het Nederlandse Rode Kruis gaat een onafhankelijk historisch onderzoek instellen... naar zijn eigen rol in de Tweede Wereldoorlog. Directeur Kees Brederveld van de Hulporganisatie... vindt het voor de hand liggen om het NIOT te vragen dat onderzoek uit te voeren. Meneer Brederveld, goedavond. goedenavond. Goedenavond. Dan weten we dat in de jaren tachtig een vernietigend rapport werd uh, uitgebracht over de rol van het Internationale Rode Kruis. Daarin ja. werd beschreven dat de organisatie zware fouten had gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarom wilt u dan nu nog een onderzoek? Nou, dat gaat niet over het Internationale Rode Kruis, dat onderzoek. Wij willen graag weten wat er in de Tweede Wereldoorlog uh, daarvoor en daarna gebeurd is... Uh, over hoe het Nederlandse Rode Kruis zich in die tijd heeft opgesteld. Want het is niet onderzocht in de tijd? Nee, dat is nooit wetenschappelijk onderzocht. Er zijn wel gegevens over bekend en daar zitten een paar dingen tussen die absoluut niet fijn zijn. Wij willen graag echt zeker weten wat er precies is gebeurd, in welke context dat is gegaan. En de uh, belangrijkste reden dat we dat willen is om te erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Maar het tweede is ook dat we natuurlijk van die fouten willen leren. Wat voor dingen zijn er in de tijd gebeurd die nu echt onderzocht moeten worden? Nou, ik, ik noem twee voorbeelden. Uh, het is ons bekend dat het Nederlandse Rode Kruis uh, op last van de bezetter destijds Joodse mensen uh, heeft uh, verboden om uh, bloed af te staan aan de bloedtransfusiedienst. En het tweede wat er gebeurd is, is dat ook Joodse mensen het lidmaatschap van het Rode Kruis zijn, is ontzegd. Maar waarom is dat nooit onderzocht? Nou, uh, daar moet een aanleiding voor zijn. Um, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk uh, in zo'n organisatie die uh, toch, dat moet u maar van mij aannemen... de intentie heeft om goede dingen te doen. Ook moeite om zo'n verleden uh, onder ogen te zien. Dat speelt allemaal een rol. De aanleiding dat wij dat nu bekendmaken is dat wij uh, de afgelopen jaren... Uh, veel gesprekken hebben gevoerd met Joodse mensen... die de herinnering aan wat het Rode Kruis niet goed gedaan heeft uh, nog heel levendig als de dag van gisteren beleven. Die gesprekken hebben ons ertoe aangezet om te zeggen... laat nou iemand die onafhankelijk is... maar eens even de onderste steen boven laten komen. Het zodat het gaan... we daar ook echt van kunnen leren. Is het gaan knagen bij uw organisatie? Nou, dus, ja, is, zo kan je het noemen. Ik uh, ben er zeven jaar geleden voor het eerst echt mee geconfronteerd. En ik heb er naartoe gewerkt dat dit nu vandaag kon gebeuren. En is dan ook de bedoeling dat u eventueel excuses gaat aanbieden? Daar wil ik het helemaal niet over hebben. Zoals ik excuses zie... Ik heb vanmiddag in mijn toespraak gezegd... dat wij ons schamen voor wat er gebeurd is. Dat zegt wat mij betreft genoeg. Ik zou niet de indruk willen... Dat is toch vaak natuurlijk het dilemma. Schaamte, uitspreken, geen excuses aanbieden. Waarom zou u dan geen excuses gaan aanbieden? Nou, ik wil niet de indruk wekken dat ik er vanaf ben met excuses. U vindt het te makkelijk eigenlijk... Ja, dat, nou, dat, dat, dat zou al licht zo begrepen kunnen worden. Uh, excuses hebben ook geen zin als ik niet ook laat zien dat wij alles hebben gedaan om te voorkomen dat het ooit nog gebeurt. En u zei net, ik heb hier na, naartoe gewerkt. Was het ingewikkeld in uw eigen organisatie om dit van de grond te krijgen? Ja, zoals ik er net al zei, als je met z'n allen ervan overtuigd bent dat je goede dingen doet, dan is het altijd moeilijk om te accepteren dat er ook dingen in dat werk heel erg fout zijn En hoe, en hoe pakt u dat dan aan? om toch zo'n onderzoek van de grond te krijgen? Hoe doet u dat intern? Uh, ik doe twee dingen. Ik laat het onderzoek extern doen. Door mensen die echt onafhankelijk van ons zijn. En intern, daar zijn we al mee gestart, zijn we begonnen met een reflectieprogramma. Dat wil zeggen dat we bewustwording bij mensen van het Rode Kruis creëren dat dit gebeurd is. En dat we ook kunnen voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. Goh, ik spreek toch met enige verwondering dat dan zo laat, zo lang nog het zo diep leeft. En dat uw organisatie dat dan toch ook oppikt? Nou, ik vind het tijdsbestek dat ik met u heb een beetje te kort om dat nou allemaal uit te leggen. Uh, maar het is een heel proces dat moet worden doorgemaakt. En u kunt uh, ervan overtuigd zijn dat we dat heel serieus en oprecht doen. Ja, en merkt u dan ook nog verschil tussen wat oudere en, en jongere medewerkers van het Rode Kruis? Nou, laat ik u een voorbeeld geven. Um, we hebben uh, afgelopen dinsdag uh, in ons eigen kantoor in Den Haag daar een bijeenkomst over gehad. En daar vertelde een van onze jongste medewerkers wat zij daar zelf over heeft beleefd. En dat ze daar ook echt heel erg van geschrokken is omdat in haar familie ook die negatieve gevoelens heersen. En dat ze niet goed wist hoe ze daarmee om moest gaan. Dat gaat dus ook bij jonge medewerkers. Dus komt een onafhankelijk onderzoek nooit te laat. Een onderzoek naar de rol van het Nederlands Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog. Directeur Kees Bredeveld, dank u wel. Graag gedaan. Dan besluiten we dit Radio 1-journaal met een vooruitblik op de avond. Voetbal, want vanavond worden de kwartfinales gespeeld in de Europa League. AZ neemt het op tegen Valencia thuis. Dat is de ploeg die in de vorige ronde PSV heeft uitgeschakeld. Vanaf half negen is dat te volgen op Radio 1. En die houdt kamp, goedenavond. Hallo. Hi. Zeg, bij Valencia probeert iedereen nu de indruk te wekken... dat AZ toch echt sterker is dan PSV. Wat vind je? Hebben ze een punt? Nee, natuurlijk niet. Nee, het is de nummer drie van, uh, van Spanje. Het is een, een, een wereldploeg, veel groter uh, budget en alles. Maar ik denk het feit dat zij eigenlijk niemand van AZ kennen... en zelf bang zijn dat ze uh, aan onderschatting gaan doen... proberen ze bij zichzelf uh, een beetje die underdog-rol... Uh, zichzelf in te, te zetten, maar nee, maar Valencia is gewoon een hele, hele goede ploeg. En staan dus, wat ik al zei, derde achter Barcelona en uh, Real Madrid. En dan kun je echt wel uh, aardig voetballen met zo'n team. Dus nee, dat is een uh, beetje onzin. Ja, en met Maduro ook, hè? Die, die is teruggekomen na een blessure. Speelt hij ja. ook vanavond? Nou waarschijnlijk niet, maar die, uh, die trainer, uh, dat is Unai Emery, die uh, wisselt nogal veel. Maduro heeft al uh, uh, wat minuten mogen maken de afgelopen weken. En hij heeft uh, toegezegd gekregen dat hij misschien een, paar, uh, een aantal minuten zal spelen vanavond. Maar ik denk niet dat dat vanaf het begin is. En bij AZ, uh, en die is iedereen daar fit? Helaas niet. Uh, uh, Viergever is wel fit, maar geschorst. Klavan speelt in uh, zijn plaats achterin. En Martens is geblesseerd. Dat is wel jammer. Want die maakt toch wel vaak hele belangrijke doelpunten bij uh, AZ. En of Valkenburg of Goedmoedson zal uh, in zijn plaats spelen. Uh, maar goed, ze zijn op zich bijzonder fit. Dat weten we onder Gert-Jan van Beek. Ja, resteert de vraag. Hein? Hoe groot achter jij de kans dat AZ de halve finales haalt? Nou, groter dan uh, de kans dat uh, de paus Mohammedaan wordt. Maar uh, met andere woorden... Uh, klein d, d, d, d, d Er zit een, een kans in. Kijk, het is de laatste acht. Hè? Het is uh, kwartfinale en alle acht ploegen die daarin spelen zijn gewoon goed. Want dan heb je een hele uh, uh, rij aan tegenstanders al gehad. En uh, als je daarin komt, dan kan dat makkelijk dat je ook weer naar de halve finale gaat. Maar AZ heeft wel een zware tegenstander. Maar ik heb, ik heb ze tegen Oudinese gezien. Uh, dat was een grote Italiaanse club. En daar speelden ze ook fantastisch, zelfs met tien man. Dus, uh, ze laten kunnen het wel op, wat. Laten we het op 50-50 houden. Veel plezier, Andy. Houdt vanavond. Vanaf half negen, dus op Radio 1. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1-journaal. Lucella en ik wensen u een heel prettige avond. Joost Eerpmans zit klaar met zijn avondspits van WNL. Joost, goedenavond. Tim, goedenavond. We zijn weer terug. En we gaan gewoon ook terug naar de orde van de dag. We laten het circus in Den Haag even links liggen en gaan rechtsaf de wei in. Want ik zeg, de koe moet terug in de wei. Dus even iets heel anders. Wat zeg je nou? Um, de koe moet de terug koe. in de wei. De koe. Ja, ja de gewone goed punt. koe, hoor. De, goed dus, punt. Ja, vind je niet? Ja. Ja, vind ik wel. Dat ik is ik zie op... ze wel al, maar het mogen er best meer worden. Nee, maar wist je dat het enorm gedaald is, Lucia? Ja, nee, ik weet het. Ik weet het. Het, is, het, is, het is met 2 miljoen sinds 1985 gedaald. Het is een jarenlang moeten... een jarenlange debat. Ja. Precies. Robotmelk wordt, wordt intern binnengedaan. Milieuheffingen. Allerlei redenen waarom veehouders zeggen. Nee, hij blijft permanent op stal, de koe. Ik vind het sneu. Ik vind het zij. ook. ook <laughs> zij, sorry, zeg ik. Hij. Uh, je bent alert vanavond, Lucelle. Uh, het is niet alleen uh, slecht, denk ik, voor onze melk uh, en voor de koe. Maar ook voor het landschap. Ik hou van het Hollandse landschap. Hè. Wat is nou Hollandse dan een koe grazend in de wei? We spreken zo met een boer die aan het melken is ter plaatse. Dus dat uh, maken we live mee. En een onderzoeker. En u kunt meedoen, 0800 1121 of hashtag Eerdmans, de koe hoort in de wei. En die koe moet ook terug in de wei. Daarover gaan we het hebben. Heerlijk avondspits. dus zometeen gaan we beginnen. De lijnen staan dan open, 0800 1121, koe moet terug in de wei. Graag, tot zo. Nieuw. Een flexibel pensioen met twee maanden opzegtermijn. Het Egon pensioenabonnement.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 ABN AMRO, de bank en Cinema, cinema. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film La Vie de Cazan op tv 5 Monde. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. tv 5 tv 5 monde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 Gisteren leek de gedoogcoalitie af te steven op een crisis... maar aan het einde van de ochtend werd bekend... dat er toch verder wordt onderhandeld. Ze zien voldoende mogelijkheden om tot afspraken te komen. De politie heeft een man opgepakt... die vorige maand een pakketje zou hebben neergelegd... bij het station in Almelo. De omgeving was daardoor urenlang afgesloten... en het treinverkeer was ontregeld. Het pakketje bleek leeg te zijn. Het motief van de man is niet bekend. Het medisch centrum Bildstraat in Utrecht moet per direct de operatiekamers sluiten. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoet het centrum niet aan de regels op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en medicatieveiligheid. De OK's worden door verschillende zorgaanbieders gebruikt, onder meer voor abortussen en plastische chirurgie. En ex-PVV'er Brinkman is toch geen voorstander meer van de dierenpolitie. Hij zei in de Tweede Kamer dat het misschien toch niet zo verstandig is... om in deze tijd van bezuinigingen 500 politiemensen op te leiden tot Animal Cop. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hienstra. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het oosten van het land kan ook wat motregen of wat lichte regen vallen. Het koelt af naar 6 à 7 graden. En veel kouder zal het niet worden, want er blijft redelijk wat wind staan.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 ANWB-verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu snel op. De files die er nog staan, zo'n 20, die zijn over het algemeen niet langer dan 2 à 3 kilometer. Uitzondering is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar zorgen de werkzaamheden voor veel oponthoud. Tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp, 8 kilometer stilstaan. Omrijders staan in de file op de N14. Leidschendam richting Den Haag, voorwassen naar 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL, avondspits, Joost Eerdmans. Koeien terug in de wei. Een hele goede avond, dit is avondspits van WNL. Tot 7 uur gaan we praten over koetjes en kalfjes. Bel WNL. De koe verdwijnt uit het landschap. De weidekoe, het symbool van de Nederlandse natie, wordt meer en meer zomers en winters op stal gezet. Waar zij de tijd doorbrengt, veelal staande op roosters in een te donkere en sombere hal. Niet best voor de veestapel, onze melk en de Nederlandse landbouw. In 1985 liepen er nog 2,3 miljoen koeien zomers buiten. Nu is dat minder dan 1 miljoen. Een derde van het melkvee staat nooit meer in de wei. Zelfs 50% van de grote melkveebedrijven houden hun koeien binnen. Waarom? schaalvergroting, melkrobots en milieuheffingen. Dat zijn de redenen waarom veehouders hun koeien het hele jaar op stal zetten. Ik vind dit triest. Niet alleen omdat buitenlucht veel beter is voor een koe en onze melk... maar ook omdat het een symbool van prachtige Nederlandse folklore is. Koeien grazend in de wei. En daarom zeg ik, de koe moet terug in de wei. Bel 0800 1121. Een hele goede avond. Dinsdag vroeg ik uh, Rutte uh, om een tussenstand... Nou, die hebben we gekregen uit het katshuis. Uh, laten we nou maar even de broedende kip niet meer storen hier op de radio. Dus ik zeg een klein bruggetje weer van de broerende kip naar de koe. En die koe, die verdwijnt dus uit ons beeld, uit ons landschap. Dat is jammer. Dat is heel erg jammer, vind ik. Eh, het gebeurt steeds en steeds meer. We gaan zo praten met boer Arjen, die is aan het melken. Dus die krijgen we live mee, hoe dat daar aan toe gaat en wat hij vindt. En voor de rest kunt u ook mee loeien. 0800 of hashtag Eerdmans gebruiken, eh, dat kan ook. Bent u het met me oneens? Boer ook welkom in deze uitzending. Want dat horen we niet zo gek. Veel mensen die zeggen, joh, zet die koe maar op stal. Maar misschien bent u zo'n melkveehouder en zegt u het is puur noodzaak... anders kan ik mijn hoofd niet meer boven water houden... dan hoor ik graag uw mening... Koei moet, de koe moet terug in de wei. Zegt u het maar, Spindokter, zegt na de winter de eerste dag de wei in... is een soort rokjesdag voor koeien. En daar zijn wij voor. En uh, Edward Prins zegt mij eens... Milieuregels worden bij bepaalde zaken te streng toegepast. Job Bierman twittert... Koe hoort bij het Nederlandse landschap. Het moet toch niet zo zijn dat mijn kinderen naar de kinderboerderij moeten... om te zien wat een koe is. En Casper Ter Horst zegt koe uit de politiek en terug in de wei. Jazeker, hartstikke goed. Hashtag Eerd, want hashtag koe mag ook inmiddels uh, ziek gebeuren. Dus we gaan eens kijken naar de eerste bellen. Dat is... Marian Kop. Marian, goedenavond. Hallo. hi. Ja, ik ben het er gewoon mee eens. De koe moet terug in de wei. En dat heeft verschillende oorzaken. Uh, als je ziet dat in die grote melkveehouderijen... ...dag en nacht het licht aan is. Ja. En wat, de om, wat daar uh, voor kwalijke gevolgen voor de omgeving voor zijn... ...niet alleen voor de mensen die daar wonen dag en nacht... ...maar ook voor de, de, de, de vogels. Nou ja, de natuur, ook dat is heel slecht. Ja. En bovendien is de, de koe, ja, ik denk de CO2-uitstoot en constant die mest, dat, uh, dat lijkt me allemaal niet geweldig. Nee, daar gaan we zo over hebben met de onderzoeker. Overigens, ik ben wel eens een keer op zo'n boerderij geweest met zeg maar een soort open office. Dus dat de koeien ook naar buiten kunnen, kunnen loeren. Ja, dat zie je ja. maar heel erg weinig hè. Het zijn vooral die afgesloten, afgesloten blok, blokhutten waar de koe inderdaad geen daglicht ziet. Nee, er zijn er bij waar de koe geen daglicht ziet. Er zijn er ook bij waar de koe wel daglicht ziet En er zijn er dus ook bij waar dag en nacht gewoon het licht brandt. Ja, ja. Weet u wat de energievreters dat zijn? Ook nog eens waar. Nou, dank je Marianne voor deze, deze eerste mening hier in Avondspits 0800 Koeien moeten terug in de wei. Tejan Benders twittert mee eens. Zorg voor een betere literprijs voor scharrelkoeien. En uh, Kees Boon uh, zegt, ik heb ervoor gekozen uh, ze weer in de wei te sturen. De marges worden steeds kleiner. Het zal wel betaald moeten worden. Anders gaan ze toch weer op stal. Kijk, dat is de eerste boer die ons twittert. U kunt dus ook meedoen met Twitter. Hashtag koe, hashtag eerdmans of allebei. Het maakt niet uit. We kunnen het allemaal gebruiken. Eens kijken naar de volgende aan Boudewijn Schoenmakers. Goedenavond, u komt uit Oosteind. Dat klopt, Joost. Goedenavond. Hallo, Boudewijn. Joost, ik uh, ben het dan eens met jouw stelling vanavond. Ja. Uh, de koeien mogen van mij rust in de wei, maar ik heb begrepen... en ik weet niet of u dat, dat bekend is... Maar de Campina heeft er 500 miljoen voor uitgetrokken. voor boeren die de koeien in de wei gaan doen. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gelezen. Die, die melk moet je eigenlijk. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is precies wat je zegt. Sommigen kiezen ervoor, anderen niet. Nee, dus uh, wat dat betreft moet ik zeggen dat toch de, de zuivelfabriek er in ieder geval toch iets aan gaat doen. Uh, ja. En ze gaat uh, mensen extra belonen, of tenminste wel de boeren. met de melk. Want het kost natuurlijk melk. Het kost melk ja, eigenlijk. Ja. Oké, okay, Boudewijn. Oh, sorry, je wilde nog een zinnetje aan toevoegen. Dankjewel. Antoine zegt, uh, Eerdmans, koeien in de wei zijn geen natuur. Hoe minder koeien, hoe beter. Maar heb je koeien naar buiten, dan naar buiten ermee. Antoine, Antoine Maarten zegt, uh, even kijken, Beter van de Wesselaar, sorry. De koe, de koe is naast de molens een icoon voor Nederland... met onschatbare reclamewaarde. Koeien terug in de wei. U kunt meedoen, 0800 1121. En allereerst gaan we naar onze onderzoeker... die eigenlijk een boel op touw heeft gezet... met het onderzoek wat hij heeft gedaan. Frans van der Schans, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent van CLM Onderzoek en Advies. Je Klopt. hebt 400 uh, wou ik zeggen, koeien onderzocht, nou dat nog net niet, maar wel 400 melkveehouders. Ja. Um, waarom zet men en de boeren dus uh, de koeien zoveel op stal? Nou, het zijn een paar aspecten die sp uh, spelen. Eén is uh, de bedrijven worden steeds groter, dan is het moeilijk om, moeilijker om die koeien uh, te weiden. Je hebt Voor meer koeien heb je dus meer grond om je boerderij nodig. En die grond is niet altijd beschikbaar. En een ander is uh, dat er steeds meer uh, automatische melksystemen of melkrobots komen. En als je die melkrobot uh, goed wil benutten, optimaal wil benutten, dan moet de koe eigenlijk in de omgeving van die robot zijn om, om continu of in ieder geval een keer of drie per dag. Gemolken te kunnen worden. Dus dat zijn een paar uh, ja, maar Frans, weet, Frins, een belangrijke rol spelen. Ik was mijn oom is ook boer en mijn, uh, mijn ja. neef ook. En en daar gingen de koeien op, op, op de wei. En dan kwamen ze ja. zo met zijn ouderwetse zijn stok, hè, werden ze zo een beetje gedreven ja. naar de melk, uh, met de, met de melk uh, zeg maar de melkbus. En ja, daar werden gemolken. de koeien automatisch gemolken. En dan gingen ze dan op stal s'avonds, en anders veer uh, weer de wei in. Dat, dat ja. moet toch ook kunnen vanaf de wei? Ja, dat kan ook, uh, het is, alleen het is steeds makkelijker om die koe dan, als je een automatische hè, melkrobot hebt, om die koeien dan op stal te, te, te houden. Mm. En daarnaast is het, uh, ja, als je die koeien permanent op stal hebt, dan heb je dus 365 dagen van het jaar heb je zeg maar hetzelfde werk te doen in de zin van... je moet 's morgens de koeien voeren, je moet smorgen morgens de koeien melken... of met een automatisch melksysteem. Ja. Uh, en je hebt dus de, de, elke dag ongeveer hetzelfde werk te doen. Sommige mensen vinden dat heel saai en anderen zeggen van dat is heel efficiënt. Want dan weet ik ook elke dag waar ik aan toe ben. Nou, en, en dat zijn een beetje de dingen die daarbij nog een rol spelen. Ja, ik las een groot verschil in jouw onderzoek tussen West-Nederland West en Noord. In Westen staat 94% ja. uh, binnen en in Noorden van ons land maar 16% ho oh, oh, oh, wacht even. In het westen loopt 94% van de koeien buiten. Oh, loopt 94% buiten in het noorden dus 84%? Nee, 16%. Ja. ja, zeg het zelf maar even. In, in, het, in het westen van het land is, is een procent of zes van de koeien die, die loopt permanent, of staat permanent op stal. En in het noorden is het uh, ja, die 15% ongeveer. Uh, maar je ziet dus, uh, in het zuiden is het nog hoger. Daar is het uh, 25, 30%. Daar ga je, precies. Uh, ja, eh, en wat je nu ziet de laatste jaren is dat in het, in het westen blijft dit gewoon vrij constant met heel veel koeien in de wei. Eh, dat heeft ook te maken met de grond die daar is. Er is veengrond en daar kan die koe het eigenlijk heel goed op doen. Uh, in het noorden, daar zie je een hele sterke trend dat er steeds meer koeien op stal gaan. En dat heeft te maken met uh, dat bedrijven daar heel snel, heel, heel veel groter worden, heel hard groeien. Ja, en dan wat ik al eerder noemde, die schaalvergroting, die leidt ertoe dat sommige melkvrouwen ja, gaan, ja daar ga ik de koeien toch op stal houden. Vind jij het een slechte zaak, Frits, dat, dat het gebeurt? Cool op uh, ik denk dat het slecht is voor de melkveehouderij. Uh, je, hebt een, je hebt je license to produce, zoals dat zo mooi heet. Heb je gewoon nodig. En uh, ja, een koe in de wei die, die, die draagt daar zeker aan bij. Die heeft een, een positieve imago. En dat betekent dat uh, ja, de melkveehouders enorm gewaardeerd worden door de Nederlandse samenleving. Ja. En als je dat dus niet meer doet, die koeien niet meer in de wei houdt... Ja, dan loop je het risico dat je dat verspeelt? Precies. Frits van der Schans, blijf, nog, blijf even luisteren nog. Ja. We gaan een hoop mensen spreken en bellen nu ook boeren in, hartstikke goed. Ik vind het dus los van het hele dierenwelzijn en zeg maar de, de, het betere, de betere melk of uh, het, het, het, de gezondere productie, vind ik het ook nog eens een keer heel erg leuk voor ons landschap dat die koe in de wei blijft. Het grazende, weet je, met de, de vergezichten, met schapenwolkjes en een koe graast in de wei, dat is toch Holland, dat is toch echt marsman, dat, dat hoort erbij. Daar vind ik, uh, dat vind ik dat we dat moeten koesteren. 0800 koe moet gewoon terug in de wei. Ik wil een ik spreek een boer, Peter Verberne, die ook uh, op het melkveebedrijf uh, aan het melken is. Peter, goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Peter Verberne. Vertel. Ja, ik hoorde, ik hoorde jouw programma van, uh, dat de koeien in de wei uh, moeten. Uh, ik was op dit moment aan het melken. Mijn koeien staan altijd uh, binnen. Uh, ik ben het dus oneens met die stelling. Ik heb een groepje koeien, de hoogdrachtige koeien, die kunnen van binnen naar buiten scharrelen. dan moeten ze zelf weten. Maar ja, ik verwonder me vaak over, ze staan veel meer en ze liggen veel meer binnen dan dat ze buiten zijn. Ja. En ik denk dat het ook met te maken heeft dat, er, dat de huidige melkveestallen heel anders zijn dan het beeld dat je ze zojuist schetst. We hebben hier in de stallen, in Koematrassen, er is heel veel lucht en, en, en ruimte in de stal, schoon drinkwater... Constant voer. Ja. En uh, het dierenwelzijn, is juist uh, maar, gewaarborgd. Maar Peter, in de nieuwe moderne koeienstand. Ja, maar ze kunnen wel naar buiten bij jou. Ja, dat groepje koeien, dat kan naar binnen en buiten, maar er zijn alleen de hoogdrachtige koeien. Dus een week of drie voor het kalven. Maar dan moeten ze zelf weten of ze naar binnen of naar buiten gaan. Maar ik moet ze wel eens ooit naar buiten uh, dwingen, he, zodat ik buiten heb ik een uh, drinkwaterbak staan. Want anders blijven ze alleen maar binnen liggen. Maar waarom? dat komt, ja, dat weet ik ook. Maar waarom? Ja, Je hebt gewoon luie koeien Ja, ja daar, ik, daar heb ik wel over nagedacht. Koeien hebben, uh, meestal uh, valt het weer hun tegen. Ze hebben een hekel aan zon. Dus wanneer het al meer dan 20 graden is, dan ja. willen de koeien al naar binnen gaan. Ja, ze hebben wel beschutting nodig. Ze hebben een nodig. hekel ja. aan wind, ze hebben ja. een hekel aan regen. Dus het behagelijke lentezonnetje zoals we dat gisteren hebben gehad... ja, dat komt helaas heel weinig voor. Dus de, de en dan zal... willen ze wel naar buiten schakelen. Ja. Nou, Peter, bedankt voor jouw reactie. Uh, goed, en, en succes met melken daar. Ja, ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel, Peter. En er komen meer berichten binnen van ook boeren die het niet mee eens zijn. Maar ik vind het nog steeds zeer belangrijk de koe terug in de wei te brengen. Martin Brander zegt het kan dus wel. Eerdmans tweet een foto van een koe in de wei. Nou, die foto zie ik er niet bij. Jan Siebelink: Eerdmans, koe in de wei, maar dan consument... Een Hogere literprijs uh, van de melk bedoelt die. Maarten Wetterouw, Eerdmans en de varkens. Uh, ook een punt. Aris Roskam, Eerdmans en de horens. Ook terug op de koe. Kijk, dan komt er wat binnen. Zeg ik kan het niet meer bijhouden. Aldin Lefebvre. Helemaal mee eens. Koe uh, in de wei. Hosta Siboldiana. Eerdmans, er zijn al koeien in de wei. die niet meer de wei indurven. Echt waar. Het wordt hoog tijd voor terug naar toen. En Jiris Limmert zegt: Eerdmans, dan moeten wij consumenten ook minder consumeren. of meer willen betalen. De boeren doen dat om de vraag aan te kunnen. Nou, daar heb je gelijk Maar Daar hebben we het al eens eerder over gehad in het kader van het part-time um, Martin Moraal, goedenavond. Goedenavond, Joost. Martin. Um, ja, ik vind jouw programma trouwens ontzettend leuk. Ik luister er elke avond naar. En ik ben het vanavond hart hartelijk eens, of van harte eens met jouw stelling, maar ik heb wel een kanttekening. Het is nu eenmaal een economisch gegeven dat een aantal dingen waar we heel erg prijs op stellen... Um, ...zullen verdwijnen. Zo zijn er ook steeds minder molens, zo zijn er ook steeds minder leuke bootjes... ...die over kanalen varen. Um, ja. Er zijn een heleboel dingen die helaas veranderen. En dat houdt je niet tegen, een economisch gegeven. Ik verwacht dat het wel zo is dat er uh, een aantal idealistische of biologische boeren zal blijven... ...wat wel goede in de wei heeft. En daar kunnen we dan voor kiezen. Ja. Um, dus ik ben bang dat daar niet veel aan te doen is. Nee, het, heeft ook... Leuk het ook is. Oké, okay, helder Martin. Ik praat meteen door met Frits. Ook over wat je nu zegt, uh, Martin. Je hebt ook gezegd, dacht ik in het onderzoek... zijn gewoon steeds minder koeien de, koe, de veestapel neemt af. Ja, de veestapel neemt af. Die is Sinds 1985 is die ongeveer gehalveerd. Dus als je nu zeg maar, veel minder koeien in de wei zit... komt dat ook doordat er veel minder koeien in Nederland zijn. Hm. Uh, maar ik, ik hoor ook een paar dingen dat ik denk... Oeh, jongens, laten we even de boel recht houden. Uh, het is uh, niet slecht voor het milieu als de koe in de wei loopt dat uh, is een, een, een misverstand uh, wat, wat vaak opduikt. Uh, sterker nog, de, de uit, uitstoot van ammoniak die is op de wei is die zelfs uh, minder dan uh, uit de stal. Uh, en uh, het is een, uh, wel juist dat het op de stallen ook het, uh, het, het welzijn goed kan zijn, he, ja. met goede maatregelen. Maar ook bijvoorbeeld de economie, uh, heel veel melkverhouders die doen de koeien juist in de wei omdat het gunstig is voor het economische resultaat. Kijk, dat is opvallend. Ja. Uh, dus er zijn boeren die daar kost het geld op sommige bedrijven. Dat heeft te maken gewoon met de hele bedrijfsvorm die zij hebben. Maar op uh, heel veel bedrijven levert het gewoon geld op. Ja, hey, en nog dus, iets. Ja? Ja? Frits, smaakt de melk beter? Is dat een fabeltje of wel van koeien in de wei? Uh, ik, ik, laat ik eerlijk zijn, ik proef het verschil niet, maar het is wel een feit dat er in uh, melk van koeien die weiden, dat daar uh, andere en uh, gunstigere vetzuren zitten. Dus hij is eigenlijk wel ietsjes gezonder. Oké, okay. ik dank je zeer Frits van der Schans, adviseur ja, ja. van Selum Onderzoek en Advies. Bedankt voor je bijdrage aan de avondspits. En Myndert, nieuwe boer hangt nu en uh, die belt in omdat hij ook een melkveebedrijf heeft. Goedenavond Meindert. Ja, goedenavond. Vertel. Ja, ik wil ook even reageren, er zijn een aantal... De, de, de, de, de, de lijn de is te de slecht, Mijnert. Sorry, je moet even terugbellen, Mijnert. Als je luistert, want deze lijn was gewoon te slecht om te handhaven. Henry Blauw twittert: Ik rijd nu door het mooie Groningse landschap. Maar koeien zie je helaas nooit meer in de wei. Wel grote open stallen. Cordé Verhoeven, uh, koe, uh, zegt hij. Op elke melkpak staat de koe wel in de wei. Dus maak maar wat we op tafel zien. Ernst Muller zegt ons in discussie op Radio 1 over de koe in de wei of in de stal. Een koe hoort gewoon op je bord. En uh, William Twist uh, twittert: 15 kilometer, tussen Barneveld de Woudenberg. Alleen maar melkveehouders met gigabyelanden langs het traject. Maar geen koe te zien, hashtag Eerdmans. Dat klopt en dat is ook mijn stelling. Koe moet terug in de wei. Wat vindt u? 0800 1121. Dan komt u hier live binnen bij avondspits van WNL. Goedenavond, Aad de Kuiper uit Lelystad. Aad? Aat, goedenavond, hoor je mij? Nee, dat duurt, dat duurt te lang. Uh, Helen, Helen Meijering uit Arnhem. Ja, goedenavond uh, Joost. Hallo. Ik ben Meijerink. Ik um, wil heel even reageren op de boer die uh, zojuist aan de telefoon was. Ja. Die, uh, of op de lijn was. Die vertelde dat uh, zijn koeien niet naar buiten willen. En um, wat ik eigenlijk, waar ik gelijk aan moest denken was, uh, de Nederlandse kinderen... die willen tegenwoordig ook niet meer buiten spelen, want binnen is het veel lekkerder. Dus zijn koeien eigenlijk niet net zoals mensen en gaan ze voor het gemak. Ja. En als hij ervoor kiest alleen maar de uh, hoogdrachtige koeien uh, buiten te doen... ja, een zwangere vrouw die over drie, drie weken moet bevallen... die blijft ook niet meer thuis op de bank of rustig uh, Ook aan. een punt, ja. Ja, ja dus... Ja. Ik vond het bijzonder uh, wat hij vertelde en uh, wat ik altijd uh, zelf heel bijzonder vind om te, om te ja. zien in de krant dat als uh, op de dag dat de koeien weer naar buiten gaan na de winterperiode, dat ze echt uh, ja, de koeiendans, zoals dat wordt genoemd... Um, dat die koeien dan toch wel iets laten zien waarvan ik denk... nou, volgens mij zijn ze wel heel blij dat ze weer naar buiten kunnen. Nou, een soort rokjesdag werd dat net al genoemd, inderdaad. Nou, je zegt een paar dingen met, met boerenverstand, zeg maar... waarvan ik zeg, dat klopt met het zwangerschap waar je het over hebt... en, en het gemak van de, de kinderen en de koeien. Ik leg het voor, ja. Helen. Ik leg het even ja. voor ja, aan, de, aan de boer die we nu gaan spreken. Dank je wel, hè, voor het bellen. Oké, okay, oh, gedaan. Dag. Uh, dan zijn we bij de, de boer Arjen Vernooy, zoals aangekondigd. Hij is boer en woont in Gooi. En hij is nu aan het melken. Goedenavond, Arjan. Goedenavond, geloof Heeft ze daar gelijk in, Helen? Die zegt, het is... Uh, zo, drachtige koeien willen sowieso nooit naar buiten, wat die andere boer had gezegd. En het gemak is gewoon, net als bij kinderen, koeien... Ja, als ze, die kiezen misschien sneller voor om te blijven liggen lui in de stal. Ja, wat betreft die drachtige koeien, dat is, uh, wij geven hier de koeien op ons bedrijf uh, zwangerschapsgymnastiek. Uh, dus dat betekent uh, gewoon lekker naar buiten. En uh, ja, dat is op zich ook wel weer goed voor, voor, voor de dieren. En uh, ja, die koeien op zich, ze, ze, ze nemen het er wel van. Maar goed, als het mooi weer is, wil een koe toch wel, uh, wel graag naar buiten. Ja. Niet te warm, niet te koud. En uh, als het uh, regent, ja, dan willen ze ook weer de stal in. Zo zijn die koeien toch maar ja, En dan worden het door de boeren toch wel verwend. Precies, en staan ze bij jou buiten? Nu? Ze zijn nu nog, nu nog binnen, binnen, maar uh, over twee weken denk ik ongeveer. Ik vind nu nog, er is nog te weinig te gras te eten zeg maar, voor de koeien, maar ze gaan binnenkort wel naar buiten. Ah, ja. Oké, okay, de gras moet even groeien, Mensen bestaan bij jou de hele zomer buiten. Wat zou je tegen je collega's zeggen, melkverhouders die hun koe de hele, uh, wind, de hele winter en zomer op stal zetten? Nou, ik wil dat niet ver veroordelen. Hè. Iedereen heeft zelfs zijn eigen bedrijfssituatie eh, voor waarom je dat, uh, die, die keuze maakt. Hè. Soms zijn bedrijven te groot, soms is de grondsoort uh, niet geschikt. En je moet ook als boer zijn, ja, je moet, moet bij je passen. Ja. Dus ik, ik zal tegen ze zeggen, ja, goed, als het niet bij je past, ja, dan, dan, dan, dan moet je het niet doen. Is een be beste de combinatie eigenlijk? Want ze zeiden eerder ook boeren van de hitte is zeer slecht voor koeien. Die kunnen daar gewoon echt ja. niet tegen. De beschutting ja, ja. is nodig, maar je moet ja. ze wel naar buiten kunnen laten gaan. Dat zou het mooiste ja, zijn natuurlijk. Die. Ja, wij hebben een, een nieuwe stal met een geïsoleerd dak, dus als het uh, warm wordt, nou, dan komen de koeien gewoon, uh, gewoon weer naar binnen. Is het, en overdag is het koel cool. en uh, s'nachts is het ook koel, ja. cool. dan gaan de koeien weer lekker naar buiten. Ja. Arjan, ik laat jou snel weer melken, maar tot slot, jij vindt dus ook wel dat de koe in de wei hoort, ook qua landschap en het prachtige Hollandse volkloristisch uh, ja. ritueel. Ja. Uh, mooie roodbonte of zwartbonte koeien... die, die horen van, uh, gewoon bij Nederland in het weiland. Ja. Super. Oké, okay, dank je Arjan. Vernooi, uitgooi. Okay, en, graag gedaan. en boer en over twee weken staan ze bij Arjan... ook buiten de koeien. De koe hoort in de bij 081121 of Twitter mee met hashtag WNL... hashtag Eerdmans. Leonard Faber, die doet dat. Die zegt wie de koe niet eert... is de melk niet weert koeienavond. Mooi. Bert Krube zegt... Eerdmans koeien graag in de wei... maar alle hypocrieten dan ook naar de bioslagen en aan de biomelk... in plaats van euroknallers en supermarkttroep eens. Ortella zegt... Eerdmans koeien in de wei natuurlijk in eerste plaats voor welzijn zijn koe. Als nodig mogen producten meer kosten... eventueel prijsbeleid van de overheid. Nukio zegt mee eens... maar willen we ook meer betalen voor de melk in ons bierstukje? Ik wel, eh, zegt hij erbij. Eh, Peter Klein eh, zegt avondspits... verplichte uitloopstallen, dat bevalt de boer en de koe het best. En, en Meijers, Meisner zegt eerbans zeer mee eens weer de echte natuurlijke witte motor. Heer Jacob, zegt er zelf, he zo Hero Jacob uit Bergen. Ja, goedenavond. Dag Jop. Ik spreek met Hero Jacob. Ik uh, wilde eventjes iets inbrengen wat volgens mij uh, totaal aan de aandacht is ontsnapt bij iedereen. Dat is, uh, ik zou heel graag uh, de koeien in de wei zien. En ik vind dat je de koe eigenlijk ook een beetje meer uh, moet geven waar die uh, van nature recht op heeft. En dat is uh, dat hij ook zijn beschutting kan zoeken in de wei. Ja. Dat wil zeggen dat ik graag uh, uh, bomen zou zien in de wei... waar die koel, cool, laten we zeggen, een beetje schaduw kan vinden... of uh, mm. zich kan uh, beschutting kan vinden tegen ja. de wind of de regen. Punt. ik zie dat als ik in België ja. rijd bijvoorbeeld, zie ik dat wel. En in Nederland... No, is er is niet één wij waar ik uh, een zie of zo. Nee, dat, dat blijkt dus ook vervelend te zijn. Echt uh, behoorlijk uh, voor, voor de koe. Dankjewel, Hero. Dat punt uh, dat is inderdaad ook gemaakt. Uh, Anneke Emnes. Emes, goedenavond. Goedenavond. Ja, weet je, er, het is pound waar, uh, Penny Foolish Pound-Wise. Of andersom bedoel ik. Het is zo dat uh, versgas is totaal anders qua opbouw dan ingekuild gas of gas wat. Uh, als het gemaaid wordt, wordt het lager afgesneden, terwijl de koe die eet alleen de topjes van het gras. En daardoor komen er andere vetzuren in de melk, die essentieel zijn voor de opbouw van een lichaam. En kinderen zijn de grote uh, consumenten van die melk. Hm? En die zijn nog bezig hun hele vaat op te bouwen. En als je die dus uh, melk van koeien uit de wei geeft, dan heb je veel meer kans dat ze later geen of minder last van hart- en vaatziekten krijgen. Zo. Nou. Dus ik, er zijn ongelooflijk... Weet je, als je een worteltje zo uit de grond eet... smaakt die totaal anders dan in een half in een ja, Want okay. al die enzymen, die zijn essentieel. En, en als die stoffen in de melk komen, dan is dat... Ongelooflijk belangrijk voor de volksgezondheid. Anneke, zeer bedankt voor het extra argument koe. Terug in de wei. ook omdat het veel beter is. Dus toch het argument: de melk is beter gezonder voor kinderen. En, en dus goed. Het leek mij een wetenschapster dat we dat zei ze niet bij, maar ze had het uh, goede bereidje. Mark Herpers zegt: stalkoeien zijn uh, luie koeien omdat hun natuurlijke gedrag te zeer beïnvloed wordt door het gemak om aan voer te komen. En uh, Beren Slim uh, die twittert: Dit, uh, in Hunsendal, is 400 hectare weide gekocht waar koeien liepen ten gunste van natuur. Nu wordt er een windmolenpark gepland. Dat gaat de kosten van ...van het landschap. Uh, wat, wat wordt er veel getwitterd en gebeld? Het is leuk om te zien. Koe moet terug in de wei, zeg ik. Frans Blom. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik zou uh, voorstellen aan je op de eerste plaats... ...wil ik complimenteren met uh, het leuke programma. Iedere avond kijken we er naar uit. Op de Dank tweede plaats pak je fiets een keer... ...en gaat die beruchte brug bij jullie eens over. En dan kom je in de krimpen en ja. ja. En dan moet je eens kijken hoeveel koeien je daar ziet. Vertel. <laughs> ik heb ze nooit geteld. Nee, je hoeft ze niet te tellen. Er dus is er niemand. Dus iemand. is geen Zie je koel. zwart voor je ogen dan bijna? Ja, ja. Maar je ziet er genoeg lopen. En uh, ik heb dus ook wel eens met zo'n open dag op zo'n boerderij ben ik geweest. En die kerel had ze ook binnen staan. En te vroeg, waarom hebben ze nou eigenlijk binnen staan? Een soort eigenlijk buiten. En dan zie je eigenlijk dat ze gewoon te, uh, te weinig ruimte hebben om die koeien daar te laten grazen. Te weinig ruimte in de, uh, buiten? Ja, terwijl je toch. Qua oppervlakte grond om te laten begrazen. Ja, en toch valt het op hoeveel grond er is. Hè? Als je ziet hoeveel weilanden er nog zijn en, en niet ja. gebruikt worden. Maar als je in ieder geval een keer de brug over gaat. Ja, we onthouden het. Genoeg staan. Frans Blom, dankjewel uit Krimpenheusel. Zeer goed. Uh, Eduard, uh, duw Goedenavond uit Papenoven. Hé hey Joost. Goedenavond. Goedenavond, vertel. Nou, ik wou even een vergelijking maken. Kort als het kan, want we lopen aan het eind. Oké. Okay. Uh, een crimineel die ik weet niet wat voor ellende hij veroorzaakt. en eenzame opsluiting krijgt. Daar staat de hele natie recht overeind. Ja. Want dat is onmenselijk. Maar koe... honderd echt... koeien in een loods bij elkaar douwen... omdat het makkelijker is om... Ja. Wat voor reden daar wordt niet overgeproken. Het is ook een stelling waar het misschien, Edward... maar het gaat een beetje ver die vergelijking... aan gevangenen te vergelijken met de koe. Maar oké, okay, je punt is gemaakt, dank je, Edward Dudar. Uh, waar het beren zegt, ik zie door de koeien het bos niet meer. En al winnen we zijn van de batterijkippen af... hebben we weer batterijkoeien. Uh, hashtag WNL. heren Norris Fariester zegt: Koeien zijn net mensen, dieren dus. En Peter Klein twittert, Eerdmans Joost. Je geloof, gelooft toch niet dat de ene koemelk voor de mens gezonder zou zijn dan de andere? Veel koeien gaan graag eventjes naar buiten. Meneer Van Scheppingen, goedenavond. Nee, mevrouw. Oh, mevrouw, even kort als kan. U bent de laatste beller. Ja, ik wil even zeggen dat ik ben 76 jaar en ik weet me nog te herinneren dat ik een jaar of vier, vijf was en met de trein naar Utrecht ging. En dat ik altijd een blij gevoel kreeg ja. van als ik die zwart-witte koeien in de groene wei zag. En tot op heden vandaag heb ik dat nog altijd en ik betaal ja. heel graag iets meer voor wat de koe mij levert. Mooi gezegd mevrouw van Scheppingen, een waarheid als een koe. Durf ik er dan ook maar eens bij te zeggen. Zeer bedankt voor alle bellen en het, het twitteren. Het was leuk. Morgenochtend is WNL weer te zien op Nederland 1. Morgen ben ik ook weer terug met een stelling over de blauwe vrijdag van Radio 1. U hoort het goed. We gaan het morgen dus hebben over belastingen. En daarover zeg ik, rijken betalen te veel belasting. U kunt daar alvast over nadenken. En morgen met een mooi betoog bij mij terugkomen. U kunt dus morgen weer gaan bellen en twitteren. Een hele fijne avond. Nu gaat op verder hier op Radio 1. En daarin is journalist en schrijver Pascal Verbeken te gast. Het was een mooie avond en een mooie discussie. Ik wens u nog een heel fijne voortzetting. En wat ons betreft, de hele actie, graag tot morgen. Dag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.